Dit is Radio 1. Holland Dock Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlau. Het gebeurt vaker dat er schepen klem raken in Friesland onderbruggen. Het is weer dat eeuwenoude misverstand. Als een Fries het ken net zegt, dan bedoelt hij natuurlijk: het kan niet. Goedenavond, luisteraars. Straks van feit naar fictie. Maar nu eerst een portret in geluid van een man die beeld maakt. Hij heeft helemaal zelf uitgevonden hoe dat moest, dat beelden maken. Met vallen en opstaan, letterlijk. Hij is uit 1979. Hij vertrok op zijn negentiende naar New York om te studeren aan de filmacademie. Maar dat ging uiteindelijk heel anders dan die dacht. Ik zal hem eens even letterlijk citeren. In the end, a picture is your vision of the person meeting your camera. It is a story of two souls meeting. A story told all in one frame. En dat is wat hij wil. Een vertaal, verhaal vertellen in één foto, in één beeld. Want hij is onze hoofdgast van vanavond. Hij is fotograaf en hij is gespecialiseerd in portretten. En wat voor portretten? We hebben het hier over Pieter Henket, zoals de uitspraak van zijn vader Hubert Jan is. Maar meestal wordt hij Pieter Henket genoemd. Programmaakster Corinne van de Hoeven sprak met hem, ze sprak met zijn vader Hubert-Jan, ze sprak met Halina Rijn, die hij portretteerde voor het project Interrogations, dat voor de afgelopen filmdagen in Utrecht werd getoond. Ze sprak ook Corinne met anderen in zijn omgeving en dat resulteerde in de documentaire van vanavond. Laten we gaan luisteren naar de fascinaties van Pieter Henkent. Very nice. It's very high res, okay, okay. so they can crop oh, it later. Heel okay, yeah. Very nice. Mijn vader maakt hele leuke, gekke tekeningetjes. en dat ben ik met een camera. En in mijn lens zit een hartje en daar heeft hij een heel mooi verhaal onder geschreven. Het boeiende van jouw fotografie is namelijk, wat mij betreft, niet zozeer wat je camera doet. Maar wat je jouw hart hem laat registreren, dat is je kracht. En daarom zijn je foto's zo bijzonder. Ze zijn van jou en dat kan niemand je nadoen. Want dat ben jij. Het is mijn job om zijn droom te maken... ...materiaal, visueel te worden. Omdat je het kan zien. Nou, verder heb ik daar een foto uh, hangen. Dat is uh, Sasha Gray. En Sasha Gray is de uh, grootste pornoster van de wereld. Die twee jongens, dat zijn ook uh, pornosterren. En die uh, heb ik dus naakt in het zwembad gelegd. En zij is de cameravrouw die hun filmt. En dan die, uh, die meneer die aan, daar op links op dat stoeltje zit, die zat gewoon bij het zwembad. Dus die heb ik gevraagd of die er ook bij wilde komen zitten als een soort van regisseur. En uh, dat was. Uh, bij een hotel in Hollywood. En een van die mensen die daar koffie zat te drinken was Bruce Willis. Dus die heeft de hele tijd naar, die, uh, naar ons zitten kijken terwijl wij die foto's hier gaan maken. <laughs> dus ik vond dat natuurlijk hartstikke leuk. Beautiful. Ja, yeah, zie Super keer. Very nice. Dat is echt een vakman, want hij ziet eruit als een kind dus je denkt, even wat een prachtig elfenkind. Nou, nee, het is gewoon een, een, een ongelooflijke professional. Maar hij snapt ook acteren. Ik heb hem meteen daarna tegen hem gezegd, volgens mij ga jij een film regisseren. Dat kan gewoon niet anders. Een portret vandaag van de fotograaf Pieter Henket, een Nederlander... die een aantal jaren geleden naar New York vertrokken is om daar het vak te leren en die op dit moment uh, foto's all over the world maakt. Hij heeft onder meer foto's gemaakt van Lady Gaga, waardoor die heel erg bekend geworden is. Een jongen die lef heeft, die altijd getoond heeft dat hij dingen wilde en dat zo goed mogelijk wilde doen. Het is op dit moment 20 september, een dag voordat het filmfestival hier van start gaat in Utrecht. Om precies te zijn uh, in de stad Schouwburg. Hi. Ik moet een kus. Ja, this is Roger. Ja, oh, yeah, this is my husband. Now we're married. Oh, you You're married. Yes. yes. Congratulations. Thank you very much. Thank you very much. <laughs> you very much. Yeah, we zijn got married one month ago in augustus. Thank you. Nou, En ja, nu staan we hier in Utrecht. En um, ik kom net van een hele grote uh, presentatie af die ik heb gemaakt voor uh, ProRail in combinatie met de tentoonstelling voor Museum de Fundatie. Dat is heel goed gegaan. Dus daar ben ik heel enthousiast over. En nu om het enthousiasme te dubbelen, kom ik nu bij de Stad Schouwburg in Utrecht kijken hoe mijn uh, foto-installatie in elkaar wordt gezet... voor de tentoonstelling voor het Nederlands Filmfestival. En daar ben ik nu bij? En daar ben je nu bij, ja. Oké, okay, we gaan naar binnen toe. Okay. En als het goed is, is hier een fotograaf die gaat foto van me maken. Dus die moet ook even opzoeken. Heb je helemaal niks gezien? Ik heb nog helemaal niks gezien. Nee, ja, mijn ouders wonen in Brabant. Ik kom nu pas hier in Utrecht aan om dit te zien. En wanneer kwam je vanuit Amerika? Hier vanuit New York? Drie wonen. dagen geleden, ja. Even de familie zien. En dan hier. Kijk. Oh, kijk. Oh, mooi. Wauw. Vertel eens wat je ziet. Ja, dat de kleuren goed zijn. Dat is heel belangrijk. En dat ik inderdaad zei, ze kunnen allemaal door elkaar hangen. Vertel eens wie we zien. Even een paar mensen. Nou, uh, wat ik heb geprobeerd is dat je bijvoorbeeld foto's van uh, Halina Rijn en Caries van Houten ziet die als een soort van de nieuwe uh, grote uh, Nederlandse vrouwelijke sterren... die heel uh, bijna verdrietig huilend aan de tafel zitten. En mensen zoals René Zoutendijk en Monique van der Ven... als de oude garde uh, diva's van Nederland... als een soort van power vixens, de, de godmothers van de Nederlandse filmwereld... heb ik ze op die manier neergezet... Want je hebt zo'n opdracht gegeven voordat je de foto ging maken. Nou, de, de, ik stel ze een vraag. Hoe zou je reageren als je door de politie wordt ondervraagd... voor een misdaad die je niet hebt gepleegd? En daarboven Jeroen links van Linksboven. Ja, Jeroen Krabé was ook heel leuk. Want die, um, die zei van... Zal ik een zonnebril opdoen of vind je dat veel? Toen zei ik, nee, doe dat maar. Want dat is leuk, want ik had nog niemand met een zonnebril. En, die, um, en zijn haar zat heel perfect. Dus na een tijd zei ik, van: wat als je nou eens helemaal met je handen door je haar gaat? Dus toen ging hij maar met zijn handen door zijn haar. En uiteindelijk krijg je dus deze soort van verstrooide man met die bril, een soort van Jack Nicholson gevoel. Hij is ook eigenlijk een soort van de Jack Nicholson van Nederland, denk ik. Ik woon nu 13 jaar in New York. En dan kom je in Nederland op, opeens in die hele wereld. En ja, dan, dan moet je het allemaal heel snel uh, eigenlijk soort van inhalen. Maar um, ja, dus dat ga ik allemaal nu. Ik ga mijn hele koffer vol doen met allemaal dvd's. Dan moet ik snel allemaal gaan kijken wat al deze waanzinnige mensen kunnen en hebben gedaan. Want het zijn wel bijzondere mensen. Ja, veel bijzonderder dan, dan de Amerikanen waar ik mee werk. Dat ja. kan ik wel zeggen. Ja, absoluut. Niemand is met hun uiterlijk bezig geweest. En dat vond ik zo interessant. Het ging niet om vanity. Het ging om acteren. En zelfs bij de regisseurs. Dat zie je zelfs al bij... Um, verschillende, bepaalde hoeven zie je dat ook. Dan dus zie je dan één keer gewoon... Ze zijn daar niet mee bezig en, en, dat, en dat maakt het heel bijzonder. En Nederlanders zijn sowieso niet, niet zo uh, met hoe je eruit ziet en alles bezig. En, en daardoor krijg je eigenlijk veel mooiere mensen en veel mooiere foto's, denk ik. Dan wil ik nu graag het woord geven aan uh, Pieter okay. Dank je wel. Ik zou de, mu de muziek misschien uitvinden? Staat aan. Dankjewel. Um, welkom hier. Uh, ik zal jullie snel uitleggen wat, uh, wat we gedaan hebben. Ik heb een project waar ik drie jaar geleden mee begonnen ben en dat heet de Interrogation Project. Dus die hele serie die hanteert zijn in totaal 22 uh, mensen uit de filmwereld die ik heb gekozen samen met uh, Filmfonds en het Filmfestival. Dus kom kijken en uh, heel veel dank dat jullie hier allemaal zijn. Ik sta in New York en ben in de buurt waar Pieter woont. Hij leeft hier zijn American Dream. Ik ga even op zoek waar het precies is. 4R. Oké. Okay. Pieter met Corinne. Hoi. Het hier zijn boven op zolder. Ja. Ik hoor een door opengaan. open Ik hey. ben Bendig. Hey jongen, wat leuk om jou te zien in New York. Het is gelukt. Kom binnen. Leuk om jullie te zien. Welkom to New York. <laughs> Dankjewel. Hoe is het leven hier in New York nu? Want je woont hier ruim tien jaar. New York is eigenlijk een hele uh, moeilijke stad die jou heel veel kansen kan geven. En als jij die uh, kansen pakt... en je leert daarmee omgaan... En je, en je kan met die hardheid omgaan... kan je er zelf iets heel bijzonders en moois van maken. En heel veel mensen kunnen dat niet. Um, en dan, daarom gaat het heel vaak fout. Dus dat, dat liedje van Frank Sinatra... If you can make it here, you can make it anywhere. Ik denk dat dat, dat, dat heel... Uh, ja, eigenlijk gewoon heel goed past bij New York New York City en vlak vlakbij mijn huis is de highline. En dat is een uh, park wat ze gebouwd hebben op een oude treinrails. En dat is heel erg leuk. En dat loopt helemaal vanaf de Meatpacking District door naar uh, 30, 34th Street. Moet je altijd goed uitkijken. Ja, je moet goed uitkijken. Nee. Maar in Nederland moet je nog meer uitkijken, want dan heb je fietsers. Dit is bijzonder, want dit is eigenlijk een soort uh, voetpad van drie meter breed... Uh, waar je tussen de grote ja, wat zijn het, flats loopt ja. met beneden je de straat. Ja, met onder je de straat. Ja. En ja, dat is s'avonds heel gezellig, want dan is het hier heel rustig... en dan loop je zo'n beetje door een park, terwijl je eigenlijk midden in de stad bent. Maar de deel waar ik dus woon is eigenlijk het hele lage deel van Manhattan. Hè? Dus, dus aan de ene kant zie je de Public Housing Project... En dan aan de andere kant zie je dan al die uh, gewone flatgebouwen. Wat ze doen is in plaats van één gigantische belmermeer maken... doen ze overal hele kleine belmermeertjes in hele leuke buurten. En uh, dus dan, ja, dan integreert het gewoon heel mooi met elkaar. Maar je ziet natuurlijk plekken waarvan je denkt dat is een mooie plek om een foto bij te ja, maken. Ja, ik ga een foto van jou maken. Van mij? Ja, dan wil ik alleen even... Wat heel mooi is als je die kant op kijkt, alsof je aan het introductor. Ik heb die cocktail van uh, Ja, dat is leuk, maar even oh, dat is zo. Ja. Ja, even zo hier. Als je die kant op kijkt. Kijk hoor. Oh, dat is een mooie toestel, hè? Ja, oh, dat is leuk. Ja. Ik ben op mijn derde uit mijn stapelbed gevallen en toen heb ik schedelbasisfractuur gehad. En toen heb ik twee maanden op de intensive care gelegen en toen. Um, was er een hele grote percentage dat ik zou overlijden en dat is toen niet gebeurd en um, daardoor ben ik doof aan één oor. Uh, dus toen was ik drie en toen hebben de dokters tegen mijn moeder gezegd van nou we gaan hem met vastbinden want hij mag helemaal niet bewegen en toen zei mijn moeder nee je gaat mijn kind helemaal niet vastbinden. Ik ga met hem praten en dan, ga, en dan gaat hij twee maanden stil liggen. En toen um, zeiden ze van nou dat vinden we heel onverantwoordelijk. En toen heeft mijn moeder met mij gepraat. En toen ze zei van, je mag niet bewegen twee maanden lang. En toen heb ik twee maanden lang niet bewoog. Bijna een soort van, uh, ja. Bijna, echt bijna gek, gekkig is dat dat dat, dat dat dat zomaar kan. Want een kindje kan dat niet zomaar zelf bedenken. Maar ik denk dat misschien een soort van connectie met mijn moeder was. Waarvan ik gewoon wist dat dat, dat, dat zo moest dat. Um, en toen ik thuis kwam. Toen uh, uiteindelijk na twee maanden. Dus heb ik tegen mijn moeder gezegd. Van, uh, ik, vond, ik vond het zo erg dat je er nooit was. En toen was mijn moeder daar eigenlijk heel verdrietig over. Want die was daar iedere dag. Mijn moeder zei, ik ben er nog nooit niet geweest. En ik heb uh, het ervaren alsof ik daar alleen was. Gek is dat eigenlijk. Ja. Maar ja, ik weet niet hoe dat dan werkt als kind. Betekent toch dat je waarschijnlijk in je eigen wereld zat? Ja, waarschijnlijk. Maar ik heb mijn ja. hele leven wel mijn eigen wereld, een soort van droomwereld gehad... Op mijn achtste ben ik uit een, uit een boom gevallen en toen mijn rug gebroken. Ja, dus twee hele grote vallen. Dus ik kan me voorstellen dat het voor ouders dat heel verschrikkelijk is. Twee keer een grote klap. En toen, um, toen moest ik twee keer, twee maanden lang doodstil liggen. Ja, we hadden heel weinig speelgoed en een heel groot bos. En op fiets. En um, die fiets en die bomen en dat bos, dat was eigenlijk waar we de hele dag mee bezig waren. Dus je creëert zo'n grote um, imagination, hè? Dus een droomwereld. Omdat je niet... Um, uh, ik keek niet naar uh, He-Man en naar al die tekenfilms. Ik was altijd in het bos aan het spelen. Mm -hmm. Dus je, je wordt niet gevoed met andere mensen hun fantasie. Je creëert je eigen fantasie. En ik denk dat mijn manier van naar New York gegaan is... uiteindelijk hetzelfde is geweest als mijn jeugd. dat Je creëert je eigen fantasie hier. En je creëert je eigen belichting in plaats van dat iemand jou precies leert hoe die belichting moet. Is heel veel mensen zeggen tegen mij van... Oh, ben je niet bang dat uh, je assistenten of uh, mensen die op je set zijn... dan zien precies hoe je je belichting doet? Dan denk ik altijd van, ik zou mij dat nou kunnen schelen? Ten eerste zou niemand het zo doen als ik, want iedereen doet dat op zijn eigen manier. En al doen ze het wel, dan bedenk ik weer wat nieuws. Ja, dat is niet zo moeilijk. Jongens die mij dan uh, e-mailen of uh, uh, vragen van... Hoe moet ik het doen met belichting? En hoe moet ik het, uh, wat voor een lamp zal ik hier dan opzetten? Want ik wil de, deze en deze foto maken. En dan zeg ik van, je moet, je moet niet zo lang nadenken. Je moet eens dus ophouden met nadenken over foto's. Je moet ze gewoon eens gaan maken. Ga het gewoon eens doen. Druk eens op die knop. En als je die foto niet leuk vindt, dan druk je op appeltje delete. En dan is de foto weg. En dan ga je de volgende dag nieuwe foto's maken. Maar ga gewoon alles proberen. Ja, maar ik heb de apparatuur er niet voor. Nee, die heb je wel. Want je kan het met een keukenlamp en een stuk aluminiumfolie... kan je een hele mooie foto maken. En je gaat gewoon alles uit je keukenkast halen. Ga daar foto's mee maken. Want dat heb ik moeten doen. Want ik heb nooit op school gezeten. Dus ik heb nooit... Kijk, als je op school hebt gezeten, heb je heel veel... Um... Ja, je krijgt al die camera-apparatuur. Je krijgt al die belichting mee. Dus je wordt sowieso meteen al vanaf het begin verwend... Met hele dure, uh, met, die, die kinderen worden in studio's gezet met 15.000, 20 20.000 euro aan apparatuur. Maar dat is dan toch de realiteit niet. Daar kan je toch niet mee beginnen. Wat het probleem is, is dat mensen doordat ze op school hebben gezeten... denken dat ze het daardoor al bereikt hebben. Maar ze hebben nog niks gedaan. Ze hebben in die klas gezeten en ze hebben dat diploma gehaald. Maar dan heb je toch nog niks. Dus komen ze dan al de wereld in met een bepaald soort van... Bijna arrogantie. Zo van ja, nou, van, van ik heb het nu wel, nu, nu heb ik het verdiend. Want nu moet ik wel, want ik heb op school gezeten, dus dan willen ze dat, dat de wereld het meteen allemaal aan ze geeft. Terwijl zo natuurlijk, zo werkt het niet. Het is zo beautiful. Je hebt het kritische houden via de foto die van jou gemaakt is. Ah, ik had hem al gezien, natuurlijk. Maar nee, ik ben er heel blij om, omdat het inderdaad het is een, uh, een gespeelde foto is. Je ziet dat er, dat er iets gebeurt. Het is niet een, een plaatje. Het is, uh, ja, ik probeer iets, echt iets uit te drukken. Mooi om te zien. prachtige ja, foto's. Ja. En ook leuk dat jullie er allemaal zijn voor hem. Ja, vind ik ook. Maar hij verdient het ook. Ik ben Aline Rijn en um, ik uh, heb ook geposeerd voor dit project. En ik vond het een fantastische ervaring. Ik ben ook meteen daarna met ze gaan lunchen en een soort van. Het was alsof ik ze al heel lang kende. Um, maar ik vind het concept van dat je dus in een soort dramatische setting wordt geplaatst, vind ik tienduizend keer leuker dan een normale fotoshoot. Dus ik denk ook dat iedereen zich heel erg thuis voelde alsof je ja, een filmpje aan het draaien bent. Maar ik vind het zeer bijzonder werk. Ik vind het ook heel bijzonder dat hij deze mensen bij elkaar krijgt. Het zijn natuurlijk toch topmensen, Producenten, regisseurs en acteurs. En ik had zijn werk ook gezien op het internet, wat hij dan heeft al gedaan in Mexico en met de Hollywoodsterren. En ik was daar heel erg door gegrepen, omdat ja, je kunt echt bij elke foto je eigen verhaal maken. Iedereen reageert zo anders op dit concept. Dus uh, ja, en het is een soort wonderkinderen, zo zien ze er ook uit, hè, die twee. De ene maakt de foto's, de andere organiseert het. Ze stralen iets uit wat heel erg ontwapenend is en heel liefdevol. Ik geloof wel dat in Hollywood de druk om, of alles wat jij uh, publiek doet... Uh, super esthetisch moet zijn. Die druk is gigantisch. Als er één foto van jou uitkomt waarin je misschien wat ouder lijkt dan je bent, betekent dat meteen dat je niet meer in aanmerking komt voor die en die rol. Godzijdank leven wij in een land waar dat nog niet zo aan de hand is, maar waar het wel steeds meer naartoe gaat. Maar uh, Godzijdank zijn wij nog niet zo ijdel en niet zo bewust van, eh, dat dat zou moeten. Dat wij een bepaald image moeten overdragen. Wij zijn gewoon aan het spelen en we zitten in die emotionaliteit. Ik wil daar ook ver van blijven van uh, zo'n soort samenleving. De vader? De vader. Wie is de vader? Ik ben Hubert-Jan Henkett En ik ben getrouwd met Lili Konemans. En wij samen hebben Pieter geproduceerd. Kijk, je bent als ouder, uh, is een ingewikkeld proces. Uh, want je wil je kind zoveel mogelijk vrijheid geven. Maar je wil aan de andere kant niet dat hij uh, later tegen je zegt... ja, maar je hebt me zoveel vrijheid gegeven, dat waarom heb je me niet gepusht? Op een gegeven moment hadden wij bij Pieter het gevoel... het enige wat wij moeten doen... Dat is een zelfrespect geven en zelfvertrouwen. Ik ben architect en daar is precies datzelfde. Je zelfvertrouwen zakt elke keer weer in elkaar. Elke keer. En dat is bij elk mens. Maar bij iemand die dus iets moet creëren is dat, is dat moeilijker. Want je twijfelt heel snel aan jezelf. En dus ik dacht, wij dachten, we moeten hem zoveel mogelijk zelfvertrouwen geven. En we hebben hem dus op zijn vijftiende nou, naar India gestuurd. Uh, daar is hij een film gaan maken. En dat heeft hij in zijn eentje gedaan. Hij wist al dat hij dat wilde toen. Ja, ja. en daarom hebben we toen op zijn negentiende naar New York gestuurd. Ook weer met het idee van, uh, hij moet het zelf maken, hij moet zichzelf ontdekken, hij moet het ook zelf doen. Dat is bij Pieter ook heel belangrijk. Hij heeft uh, zich opgetrokken aan Nicolaas. Daar wilde hij aan, want dat is zijn, zijn allerbeste vriend, zijn broer, zijn allerbeste. Uh, Daar wilde hij aan bewijzen dat hij ook wat kon. Uh, en aan zijn vriendjes. Want zijn vriendjes gingen allemaal studeren. En Pieter kon nergens terecht. Pieter kon nergens terecht. Uh, want en dat... scholen gingen niet? Ja, Pieter houdt niet van abstracties. Uh, daar kwam pas later achter. Want toen deed hij de cito -toets. En Pieter is kampioen van Nederland. Kampioen in? Hij had een nul. Hij is de enige die ooit een nul heeft gekregen. Moet je als ouders dan met zo'n vent naar school... En ik dacht, hij moet in ieder geval tot zijn achttiende op school blijven. Want wat moeten we anders? Ik bedoel, hij moet in het sociale leven blijven. En hij moet gewoon mensen ontmoeten en het gezellig vinden en leuk vinden... en niet ineens een middelwaardigheidscomplex geven. Dus hij moet gewoon tussen de mensen blijven. Nou, en dat is gelukt. En toen zagen we op een gegeven moment een advertentie in de Arrow Tribune... voor een uh, cursus voor filmregisseur in New York. Toen dacht ik eigenlijk van... Dat is het. Want als we hem daar naartoe sturen, dan komt hij in ieder geval in Nederland terug en heeft hij iets bijzonders. Hij moet, hij, moet, hij moet iets bijzonders krijgen. En nou dat heeft hij veel beter aangepakt dan we hadden durven verwachten. Hoe vindt u het dat uw zoon nu hier de centrale persoon is, ondanks dat hij van heel veel bekende mensen foto's heeft gemaakt. Ik vind het zo enig dat de kwaliteiten die hij heeft. Allemaal kan combineren in dit vak. En dat is zo prachtig, want ik vond het dan altijd zo zonde dat hij op school zat vroeger. Ik dacht, het is zo zonde van zijn tijd. Want hij, er zit zoveel anders in dat mens. Komt kwam hij op een dag thuis bijvoorbeeld en dan zei hij... Ja, die meester is zo kwaad op mij. Die zegt, doe maar gewoon en doe je al gek genoeg. En weet je, zo'n jong was het. Dus als die hier dan hangt, dan denk ik, hij heeft wat anders gedaan, gelukkig. Bent u regelmatig in New York? Ja, toch wel. Ja, jij moet toch altijd... ik vind het heerlijk om daar te zijn. Om batterijen op te laden. Het is een stad waar je zoveel energie van krijgt. Ik zat helemaal alleen in die taxi uit vanaf het vliegveld naar de stad. En ik zag al die gebouwen steeds groter worden. En ik dacht, jezus Christus Piet, wat ga je nou weer allemaal doen? En toen kwam ik hier aan. En opeens, uh, opeens ben je hier alleen. En, dan, uh, en toen zag ik uh, de volgende dag, meteen de dag daarna... zag ik uh, Robert De Niro en Philip Seymour Hoffman... een film opnemen met Joel Schumacher, de regisseur, op, op straat. En die had een hele grote regenmachine En toen dacht ik van, nou daar wil ik ook bij horen. En toen uh, ben ik ze gaan volgen twee weken lang. En toen ben ik naar Joel Schumer gerend en gevraagd van... Ik, ik wil een kans krijgen om bij jullie stage te komen lopen. En hij had mij al twee weken lang hier uh, daar zien rondlopen. Dus je zei van, oh ja, jij mag komen wanneer je wil. Dus na mijn, nadat mijn cursus was afgelopen, uh, ben ik dat gaan doen... Ik woonde gratis in een soort jeugdverg waar ik kamers uh, schoonmaakte. En dan woonde ik daar bijna gratis. Dus dat was heel leuk. En dat was in East Village. En dat was een soort van plek waar allemaal kunstenaars... van over de hele wereld bij elkaar kwamen. Uh, en die sliepen daar allemaal in kleine kamertjes. En uh, het was een hele grote zitkamer. En daarboven zat een soort van plateauotje en daar sliep ik. En dan had ik een tweepersoonsbed. En op de ene helft van mijn bed was mijn koffer. En de andere helft, daar lag ik... En dan was ik helemaal gelukkig en uh, lag ik iedere avond in de rook van de sigaret. Want al die kunstenaars, iedereen zat daar aan tafel te roken. En, uh, en ik vond het helemaal heerlijk. <laughs> ik was eindelijk met iets goeds voor mezelf bezig. En ik heb wel heel vaak het gevoel gehad dat ik dacht van... Oh, ik, uh, ik moet geen mislukking worden. En ik dacht heel vaak van, omdat school altijd zo slecht ging... dacht ik van, ja, dat kan ook nog allemaal heel fout gaan. En ik wil niet iemand zijn die... Uh, waarbij het gewoon zo net mislukt is en dat het net niet gelukt is. En uh, ja, ik wil ook gewoon laten zien dat ik het ook kan in plaats van... Uh, ja, een mislukte jongen in Nederland. Er was een fotograaf die heeft destijds... Uh, die heb ik destijds leren kennen, die heet Mitchell McCormack, een Aziatische jongen. En ik wist dat hij fotograaf was. Wat ik niet wist is dat hij ook editor at large was voor Esquire Magazine en Wallpaper en Harper's Bazaar. En die kwam ik op een nacht tegen in een discotheek. En toen ben ik naar hem toe gegaan. En toen zei ik van: Hé, hey, jij bent toch ook fotograaf? Toen zei hij ja. Toen zei ik ook: oh, Ik heb een websiteje gemaakt. Zou je daar naar kunnen kijken om te kijken of je vindt dat ik uh, ook fotograaf zou kunnen worden? Dus toen keek hij me al zo aan van... Ja, nee, yeah, sure. Dus toen ging hij naar huis... en belde hij me om vier uur s'nachts op. En toen zei hij... Hé, hey, ik heb je foto's gezien. Um, dus, er zitten heel veel lelijke foto's tussen... maar er zitten drie hele mooie tussen. Um, en je mag voor mij tien pagina's schieten... voor uh, Esquire Magazine. Want, en toen heeft die jongen mij... want hij is uh, Aziatisch, Vietnamese... heeft hij mij als een soort van... Uh, want hij heeft helemaal geen familie... dus hij is helemaal alleen... Um, heeft hij mij een soort van klein broertje aangenomen... of onder zijn vleugel genomen... en een soort van mijn stijl begeleidt... en mij begeleid als, als fotograaf... terwijl niemand wat met mijn foto's te maken wilde hebben. En hij zei iedere keer... ik ben de enige die in jouw foto's gelooft... en we gaan er wat van maken. En al die mensen... hij zegt laat ze maar allemaal niet met je willen werken... op een dag willen ze allemaal met je werken... en dan wil jij niet meer met hun werken. Maar hij was ook heel hard, dus hij was nooit echt heel vriendelijk. En dan belde hij me om zeven uur s ochtends op. En dan, uh, en dan zei hij, wat ben je aan het doen? Dan zei ik, je lig te slapen. Dan zei hij, hoezo lig je te slapen? Je bent toch geen succesvolle fotograaf. Hoezo, hoezo slaap je dan? Wat ben je dan aan het doen? Hoezo ben je dan nog niet wakker? Wat is dit nou? En dan zei hij, weet je wat, je zoekt het maar uit. En dan belde hij me een hele week niet op. Dan was hij woedend. En, uh, en dan maakte ik een hele, hele grote fotoserie. had ik dan voor hem gemaakt. En... En dan kwam hij naar, naar me toe en dan zei hij, oké, okay, laat maar zien. En dan drukte ik mijn computer aan met die foto's. Daar was ik heel erg trots op. En dan zei ik van, uh, I think they're great, zei ik dan. En toen zei hij, well, I'm happy, at least you think they're nice. En dan ging hij weg. En dan belde hij me dan een uur later helemaal boos op. En dan zei hij, uh, waar zit ik mijn tijd eigenlijk aan vuil te maken? Hij zegt, als jij dit soort foto's, hij zegt, er zit toch geen passie in die foto's? Er zit helemaal niks in die stomme foto's van jou. Er zit helemaal niks in. Hij zegt, je gaat het maar gewoon helemaal opnieuw doen. Maak, maak er maar wat van. Maar hij zegt, hier, zit, hier heb, je, heb je geen passie ingestoken. Er zit, er zit niks in. En dan hing hij weer op. Nou, dan was ik dan weer helemaal kapot van. Dan ging ik het weer helemaal opnieuw doen. En dan was het wel goed. En als het dan wel goed was, dan kwam hij en ging hij zitten. En dan liet ik die foto's zien. En dan, uh, en dan zei hij... Oké. Ja. Oké, good. What's next? En dan zei ik van, vind je ze mooi? En dan zei hij, wat wil je nou dat ik hier ga zitten zeggen dat ze mooi zijn? Hij zegt, ik zeg toch dat ze goed dat het geaccepteerd is. Moet je, heb je dan ook nog nodig dat ik het al. Weet je, dus heel hard. Maar misschien om, in Nederland zijn we zo. Uh, Nederlands zijn sowieso altijd wel best lief, vind ik. Hè? Ik hoor dat. Ook met mijn vrienden en ook met mijn ouders. En, uh, in Nederland zijn we altijd met het gezin altijd heel trots op elkaar. Heel, uh, heel lief met elkaar. En ik had het nog nooit meegemaakt dat je ook gewoon hele botte haar kan zijn. En dat je daar dan uiteindelijk ook wat uit kan halen. Maar weet jij nooit een keer boos op hem? Heel boos. Dat wel. Maar ik heb ook tegen hem gezegd uh, aan de telefoon... schreeuwend van, uh, van waar bemoei je eigenlijk mee? En dan zei ik van... ik heb je toch nooit gevraagd of je me wilde helpen of niet. Ja, we hebben echt heel, hele, hele, hele, hele, hele, hele erg ruzies gehad. En uiteindelijk is het gewoon een soort van... boek over ons twee. Het is echt heel gek. En hoe is dat afgelopen? Nou, het was na een tijd helemaal afgelopen toen ik uh, de, de CD-hoes heb geschoten van Lady Gaga. En toen in 2009 toen kwam die in de Metropolitan Museum. En toen werd die daar vertoond. Er was een soort van hele grote slideshow-ding. wat ze hadden gedaan voor. Dat heette de American Woman Exhibit. En toen vertelde ik dat aan hem. En toen was voor hem het soort van. Ja, een heel gek gevoel voor hem dat een soort van zijn taak was klaar. Dat was hem voorbij geschoten eigenlijk. Dat succes had hij niet. Nee, heel, heel gek verhaal eigenlijk. Maar heel speciaal. Kijk, hey, nou zien we de, de Empire State Building. Zie je die grote ja. mooie punten uit? daar links. Ja, dat is zo leuk van New York. Je ziet zoveel verschillende gebouwen en huizen. Dat is de metro. Ja. Dus als je hem over de straat loopt, hoor je hem onder de grond. Hoor je hem heel mysterieus als een soort van uh, monster... Door die, uh, door ...onder die straten doorgaan, vind ik altijd zo mooi. Dat is echt de subway. Ja, hier is de subway en dan gaan ze hier naar binnen. Ja, ik vind dat wel een heel mooi geluid. Ja. Ik ga nu bijvoorbeeld een uh, project doen voor Museum de Fundatie... ...waar ik ook... Uh, geluiden gaan combineren met, uh, uh, met mijn beeld. En ik wil dat, samen gaan, uh, dat geluid samen gaan doen met Hans Brouwer... een Nederlandse grote muziekengeluidman die woont hier in New York. En uh, ik wil eigenlijk ja, een soort van geluiden van een lichaam uh, maken... Met, de, met het geluid van hoe een oog zou klinken als een oog knippert... en dan een heel groot oog van een hele grote Nederlandse ster... in het museum zetten... En dat knippert en dat hoor je dan iedere keer knippen. En dan hoor je hem ademen en zijn lichaam bijna donderen over zijn oude man. Dus van al dat soort dingen ben ik nu mee bezig. En uh, voor een tentoonstelling die opent, uh, 12, 12, 12. Nou, dan ja. heb je het nu een soort van gezien. Dan gaan we nu weer naar binnen. Ja, het is uh, mooi om eens even met jou door New York te lopen. Ja, even door mijn buurt en uh, een beetje zien wat, hoe het allemaal is. En ook een gevoel krijgen. Let's have some fun, this beach is sick. Toen Lady Gaga dus? Ja. Hoe vond je dat? Dat je opeens van haar het verzoek kreeg om, een, uh, om foto's van haar te maken? Ja, dat was heel speciaal. En dat was de bedoeling dat het... Uh, want ze had al voor een fortuin een andere fotoshoot gedaan. Met uh, Warwick Saint, een andere fotograaf. Grote Amerikaanse fotograaf. En um, daar had ze de cd-hoes mee geschoten. Dus um, ik was gevraagd om de persfoto's te maken. Dus we hebben een hele leuke dag gehad. Dus is sowieso heel erg leuk om mee te werken. Um, en toen uiteindelijk die avond had ze aan de manager gevraagd of ik kon langskomen bij de concert... om de foto's aan haar te komen laten zien. Dus ik ben haar uh, make-up kamertje ingegaan. En daar zat ze helemaal alleen. En toen had ik de, deze laptop bij me. En liet ik die, die foto die je daar ziet... Die, uh, de ja, album... Moet je even uh, omschrijven wat we precies zien? Ja, het is een, uh, dat is dus de, de, de cd-hoes die ik heb geschoten. En Dat is het gezicht van, van Lady Gaga met uh, een zonnebril op. Met allemaal kristalletjes erop. En aan de zijkant zie je een bal. En dat is haar discostick. En daar heeft ze een liedje over geschreven. En die heet de discostick. En die steekt dus aan de zijkant steekt die erin. En dat heb ik zo gedaan. omdat Kijk, dit is haar eerste album. En dit is het eerste wat mensen van haar zien. Dus het is heel belangrijk dat je dan een gezicht laat zien. Dat mensen een gezicht erbij kunnen herkennen. En omdat ze vrij... Uh, toch mysterieus is en heel anders dan andere... kunstenaars of zangers. Heb ik die bril om om die ogen nog weg te houden. Dus dat het wel heel erg in-your-face is... maar toch zit er nog een soort van uh, iets geheims achter. Ja, want je ziet haar ogen helemaal wel dat... niet. Dus je weet eigenlijk nog helemaal niet wie ze is. En het is bijna ook een soort van robotic-achtige foto. I a stick. De eerste foto die op dat scherm kwam, was die, was die foto... En toen zei ze tegen mij van... Oh, but Peter, this is mijn albumcover. En toen schrok ik een beetje en dacht "Wat is dit nou voor een verhaal? En toen zei ze, ja, this is mijn albumcover. Toen zei ze, dit is wie, wie ik ben. En niet die foto's die ik al heb voor mijn albumcover. Dus toen is ze de manager um, gaan halen. Toen zei ze van, ik wil dit als mijn, als mijn cd-hoes. En um, nou, toen hebben ze de heleboel omgezet... Ontzettend gedonder en gezeur met het, met het uh, recordlabel. En uiteindelijk um, reden Roger en ik, want ik werk ook heel veel in, in Los Angeles, in Hollywood, reden we over, over Sunset Boulevard. En opeens zie je, zie je dan heel groot die, uh, een billboard met die foto. Dus ik heb natuurlijk helemaal trots met mijn telefoonfoto's gemaakt. Binnen. <lacht> ja, en dat is hartstikke leuk. En, en toen werd het kerst kwam mijn familie hier met de kerstdagen en toen. Hing er een heel groot billboard op Times Square. En stond ik daar met mijn ouders. En dan, ja, dan heb je het toch wel echt uh... ja, heb je het helemaal bereikt uh, voor jezelf. Gods papa en mama. Toen zijn we in een uh, klein cafeetje zijn we een glas champagne gaan drinken. En dan kon je zo over de hele Times Square uitkijken. En dan zag je die foto. Dat was echt heel erg leuk. Want het leuke van New York is, is dat over de hele wereld uh, mensen... Iedereen komt hier die in hun kleine dorpjes in, over de hele wereld bedacht hebben... van ik wil het groter doen dan waar ik vandaan kom. Wie je dan ook bent. Dus je kan voor jezelf bepalen wie jij bent in, in New York. Uh, in Nederland is het heel vaak, uh, heb ik vaak het gevoel dat mensen het zeggen van oh, ja, van... oh, moet je hem zien. van uh, hè, Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En hier is het, um, hier is het veel meer van, oh, dit, als ik op een stond... ik sta op een feest en zei... dit this is Peter en Peter... Uh, Peter did the picture of this... and he did this, took this picture. En dan zijn ze trots om je voor te stellen... als vriend aan iemand anders. En uh, of ze zeggen ze van... oh, je zou met, met, jullie zouden met elkaar samen moeten werken... want hij doet dit en jij doet dit. Ik heb ook het idee dat het, dat het, uh, dat het daardoor minder uh, jaloezie is. Ik denk dat jaloezie sowieso de lelijkste vorm van... Uh, het lelijkste is van een mens. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, want ik neem aan dat je dus ook negatieve kanten hebt gezien van mensen. In het algemeen heel erg, ja. Ja, ja. maar dat. Um... <coughs> Kijk, ik ben nu al um, uh, elf, elf en een half jaar samen met Roger. Jouw vriend? Maar, ja, en nu zijn we getrouwd. Dus we doen eigenlijk alles samen. En hij werkte in een restaurant als ober. En ik werkte als liftbediende voor een meubelbedrijf. En we hebben. Ja, we hebben dit ervan gemaakt en hij doet al mijn producties... al mijn castings, al mijn management, gewoon het hele, de hele organisatie, mijn hele team. Ja, en dat gaat heel goed en heel makkelijk. En, uh, en daardoor is het voor mensen heel leuk om met mij te werken... want alles is, alles is al van tevoren besproken. Dus het enige wat ik hoef te doen is creatief te zijn. En, en, uh, en ik denk dat als je zo'n uh, kort leven hebt als wat wij allemaal hebben dan moet je van iedere dag moet je, je hobby maken. Dan moet je iedere dag moet je het leuk hebben. Er zijn heel veel fotografen die mijn foto's ontzettend stom vinden... omdat het hele gelikte en geansigneerde foto's zijn. Nou, ik ben gewoon een hele geansigneerde fotograaf. Dat is mijn stijl. Of je het mooi vindt... of jij dat aan je muur wil hangen, dat is een heel ander verhaal. Maar dat, ja, ik ben gewoon een storyteller. En hoe je dat dan ook doet... Um, kan je daar iets groot van maken. Dus ik kan foto's maken. Of ik kan misschien ooit films gaan maken. Ik heb nu voor het eerst um, met een uh, fotoserie die ik heb gedaan van Tekla Reutte en uh, Thomas Acta in Nederland heb, heb ik ook een uh, hele korte film gemaakt van twee minuten. En, en dan, ga ik, dan leer ik opeens zien dat, dat ik ook met bewegende beelden mijn eigen stijl kan behouden qua belichting. En toch een verhaal kan vertellen. En um, ja, dus... Uh, ja, of, of het heel, iets heel groots wordt, ik weet het niet. Ja, laat het maar hopen. Maar ik ga, ik, ik ga gewoon door zoals ik het nu doe. En um, ja, ik ben gewoon een, een verhalenverteller. Dus um, ik denk dat het absoluut ook ooit in uh, films kunnen worden. Ik kan nog zo ontzettend veel meer um, bereiken. Dus wat het doel is... Ja, ik weet niet hoe, hoe ik dat zou moeten zeggen... Want als ik, uh, toen ik hier net aankwam, toen ik 19 was... denk ik niet dat ik het zo groot had gehoopt als dat het nu al is. En ik vind het nu nog hier en, uh, heel fijn. Uh, en ik voel me hier heel erg thuis. En ik ga gewoon heel vaak naar Nederland voor opdrachten... en um, om mijn familie te zien of een tentoonstelling die ik heb of wat dan ook. En dan tot, tot nu toe doen we het zo. En misschien uh, kom ik later in Europa wonen of in Parijs of Londen. Ik hoop dat, dat uh, mensen naar mij kunnen kijken en kunnen denken van... Uh... Maar dat is hetzelfde met die jongen die nu mij e-mailt... met vragen van hoe die zijn belichting moet doen. Die, die, die heeft, heeft ook op school gezeten en die wil nu ook... Uh... Die zegt van ik wil ook niet verder, want ik wil dat ook niet zo doen. Dus die gaat nu ook proberen op mijn manier uh, mijn weg te volgen. Het moet niet zo zijn dat in Nederland op scholen iedereen maar zegt... Van, dat, dat, dat, met scholingen dat het de enige manier is dat je dat zo kan doen. Nee, je hebt bewezen dat het ook anders kan. Ja. Ja. Ja. ja dus ik hoop dat dat een voorbeeld is voor andere mensen. De fascinaties van Pieter Henket. Het werd gemaakt door Corinne van der Hoeven. Techniek: Arno Peters. Eindredactie, Ottoline Rijks. Mocht u nou luisteraars foto's willen zien... u heeft hem nu 35 minuten, 37 minuten horen praten. Maar wat maakt hij nou eigenlijk? We weten dat het geanceneerd is, we weten dat het portretten zijn. Maar wat is het precies? Kijkt u eens op www.pieterhenket.com www.pieterhenket.com Laten we nog even in New York blijven bij Billy Joel. Zo meteen al. Van feit naar fictie. Eerste... Ja, Billy, ga je gang, ga je gang, Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. Without well, I'm taking a great hand on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind.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 Het is tijd voor van feit naar fictie. Het procedé werkt als volgt. Het is gebaseerd overigens op een BBC-reeks van Fact to Fiction. Het procedé werkt als volgt. Men gaat op maandag bij elkaar zitten. Journalisten, scriptschrijvers, technici. Dan denkt men, wat, zullen we eens, wat zal er volgende week maandag in het nieuws zijn? Dan gaat men kijken wat dat is. Men bepaalt volgende week wat er in dat nieuws is. En dan, dinsdag, woensdag, donderdag, dan wordt dat feit uitgewerkt. En de zondag daarop wordt dat op de radio uitgezonden. En deze week is het 11 december. Althans, dat was het gisteren. Gisteren was het 11 december. En de nieuwe dienstregeling van de NS ging op die dag in. Luistert u naar Van Feit naar Fictie. En de titel van deze aflevering is Sassenheim. Hoe kan dat nou? Hij vertrekt vier minuten te vroeg. Nee hoor, nieuwe dienstregeling, mevrouw. Nieuwe dienstregeling? Vandaag ingegaan. Waarom staat dat nergens? Dat staat overal. Nou. Heeft u die reclame met Nick en Simon niet gezien? Nick en Simon? U weet wel. Kijk omhoog naar de zon. Zoek niet naar een antwoord. Laat het los. Hou je vast aan mij. U zingt mooi. Vindt u? Bedankt. Ik zing ook. Oh ja? Ja, in een koor. De Matthäus, elk jaar rond Pasen. Kent u de Matthäus? Nee. Dat is van Bach, over het lijden van Jezus. Hm. Ik ben toch wat meer van de Nederlandstalige muziek. Dat, dat doe ik ook, met het koor. Annie M. Het Soms Soms je van Zonneveld en Ketel Binky. Dat hebben we ook wel eens gezongen. Ja, ja. Het zegt u niks, dat kan ik aan u zien. Klopt. U bent meer van kuddikeding, ding, kuddikeding, ding. -ding, -ding. Precies ja. <laughs> Smaken verschillen. Zo is het. Fijne dag nog, mevrouw. Van hetzelfde. Goedemorgen, kaartcontrole. Dank. Dank u wel. Dan mag ik uw kortingskaart even zien? Dank u wel. De kaartjes. Ja, bedankt. U moet straks overstappen, weet u dat? In Leiden. Kaartje, alstublieft. Uh, Wat? Kaartje, alstublieft. I don't speak Dutch. Oh, zo. Ticket, please. Oh, sure. Yeah. Thank you. I'm sorry, I have to go to Leiden Centraal. Ah, oh, you don't have to be sorry for that. A little, maybe. Excuse me? I was joking. De oh. <laughs> uh, Leiden Centraal is de next station. So you have to get out of the train when it stops. Thank you. Ja, toch? Nee, maar ik zeg tegen hem, ik zeg, ja, dag, je bent zeker gek. Maar hij bleef maar zeggen van, kom op, doe niet zo flauw. Ja, nou ja, toen heb ik dus op een gegeven moment gewoon gezegd, oké. Okay. Hallo, mag ik even je kaartje? Nee, nee, precies, dat zeg ik ook tegen hem. Een jonge dame. Wacht even, hoor. Ja? Even uw kaartje. Oh, oh. alsjeblieft. Uh, hallo, nou. dit klopt niet hoor. Ten eerste moet je ook met je overchipkaart inchecken. Ten tweede mag je niet voor negen uur met korting reizen. Oh. Ik bel je zo even terug hoor. Normaal gaat deze trein veel later. Een paar minuten maar. Je had een trein later moeten nemen. Oh, met die nieuwe dienstregeling is alles veel ingewikkelder geworden. Negen uur is negen uur gebleven. Dat is niet zo ingewikkeld. Ach, laat dat meisje toch met rust. Wat maken die paar minuten nou uit? Meneer, ik kom zo bij u. Nee, dat uh, hoeft niet, hoor. De volgende trein zit altijd veel voller. Dus is het niet alleen in mijn eigen belang, maar ook in het belang van mijn medereizigers... ...dat ik de trein van tien voor negen neem. Veertien voor negen. Nieuwe dienstregeling. Het is vandaag de eerste dag van de nieuwe dienstregeling, dus ik zie het door de vingers. Maar vanaf morgen neem je gewoon de trein later. <laughs> Oké. Okay. Kaartje. En uw kortingskaart. Ik, uh, ik rijd op haar kaart mee, toch? Eh. Uh. Ja, ja, ja. Hij rijdt met mij mee. Ja, zo zit het. Hé, hm. hey, hey, daar ben ik weer. Ja, de conducteur deed een beetje moeilijk. Maar goed. Dames en heren, jongens en meisjes. Het volgende station is Leiden Centraal. U kunt hier overstappen voor de trein naar Rotterdam. Die vertrekt van spoor. Um, een momentje. We hebben sinds vandaag een nieuwe dienstregeling. Het is allemaal wat veranderd, zoals elk jaar. Sassenheim. Het volgende station is Station Sassenheim. Excuus, dames en heren. We hebben er een nieuw station bij, sinds vandaag. Hallo. Uh, uh, This is a message for the man with the suitcase... who I told to go out of the train the next station. Do not leave the train. This is not Leiden Central Station. This is Sassenheim, Not Leiden. Mijn god. Straks staat die oude man in Sassenheim. En dan? Wat is het mis met Sassenheim? Niks, denk ik. Maar als je er niet moet zijn... Prachtig dorp. Midden in de Bollenstreek. U zou eigenlijk uit moeten stappen, even een rondje om de kerk lopen. Ik ben aan het werk. Oh, ja. Ja, en mocht u informatie nodig hebben... ik heb een dienstverlenende functie. Ik wens u een prettige dag in Sassheim. Ik ga hier niet uit, hoor. Ik moet naar Den Haag. Den Haag? Maar dan zit u verkeerd. Nee, dit is de trein naar... Den Haag. U zit in de verkeerde trein. Hier. Even kijken. Hoe laat is het? Ja, ja. Ziet u? Oh. Den Haag, ja. Ja, dit is de trein naar Den Haag. U zit goed, hoor, meneer. U Fijn. kunt blijven zitten. Meneer? Meneer? Mevrouw, daar bent u weer. Wat kan ik voor u doen? Ik zat ineens te denken. Aankomend weekend zing ik met mijn koor... Ook wat Nederlandstalig repertoire. Ja, ik dacht, als u zin hebt. Ik. Uh, ik ben getrouwd, mevrouw. Welk station is dit? Sassenheim. Moet u er hieruit? N nee. Eh. Uh, uh, ja. U bent de eerste, denk ik, die op dit station uit een trein stapt. Gefeliciteerd! Heel fijn, dank u. Hey, ba dag hondje. Waar is je baasje? Is je baasje even naar het toilet en heeft hij aan een klapstoeltje vastgebonden? Uh. Heb jij een kaartje? <laughs> Dat was een grafje. Oh. Oh. Het is me wat, allemaal. En jij, hondje, waar ben jij naar op weg? Vanmiddag ga ik weer naar huis op de fiets. Zo, zegt mevrouw dan als ik even op de bank ga liggen. Is meneer moe? Dat begrijp ik niet, Johan, zegt ze dan. Dat jij moe thuis komt van je werk. Je hoeft alleen maar een beetje door die trein te waggelen... wat kaarten door een apparaat te halen... en de helft van de tijd zit je koffie te drinken met je collega's. Tja. ik had graag een meer avontuurlijke man gewild. Dat is raar, hè? Met zo'n baan in het openbaar vervoer. Eigenlijk kom ik nergens. Terwijl ik overal ben geweest. Dames en heren, we naderen station Leiden Centraal. Voor de man met de suitcase, This is Leiden Central Station. U kunt hier overstappen voor de richting Rotterdam. Over enkele ogenblikken station Leiden Centraal. Je hoorde de vijfde aflevering van Van feit naar Fictie. Een radioserie gebaseerd op de Engelse BBC, BBC radioreek From Fact to Fiction. Geschreven door René van Marissin. De conducteur was Matthijs Maler. Verder zaten in de trein Vera Ketelaars, Lieselore Knigge, Vincent Brons en Willem Davids. Techniek Frans de Rond, regie Marlies Cornia, regieassistentie René van Marissing. Productie, De Hoorspelfabriek. Met dank aan Joris van de Kerkhof, journalist van het Radio 1-journaal... en Bram van Dam, journalist. Eindredactie, Willem Davids. Ja, ik ben buitengewoon benieuwd hoe dat verder gaat... met die nieuwe dienstregeling van de NS... die vandaag 11 december werd ingevoerd. Ik zei dat het morgen 11 december was, maar dat is vandaag. Ik dacht al een dag vooruit. Volgende week, Van Feit naar Fictie, nummer 6. En volgende week ook... Het rapportboekje. Gertje is ontzettend irritant. Hij wil niet werken. Als hij zo doorgaat, kan hij wel eens mislopen. Zo eindigt het rapportboekje van Gert Drentje uit 1972. En programmamaker Carine van Zanten vond dit boekje... tussen de spullen van haar overleden vader. Maar... Haar vader was weliswaar schoolhoofd, maar heeft Gert Drentje nooit lesgegeven. Wie was deze Gert Drentje? Carine gaat naar hem op zoek. Hier, de sport. En wij zijn er volgende week weer. Maar eerst het journaal natuurlijk. Dag luisteraars. dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag. Dag. Dag.